Nog een glazen kering, schat? Ah, wil ze? Graag. Een kaasje? Mm. Nee, merci. Ik best wel graag mee een volle maag. Lalalala, meneer heeft plannen. Jij niet? nee, hier. Beschouw mm. dit al als een voorschot, hè? En de rest, dat krijg je als de klus geklaard is, oké? Okay? Dat is alles. Moor, hè? Maar wat doen we dan nu?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 Oh. <laughs> een keer knip, een keer, Ja, dat je het zetten. Ja. ja. Oh. <truim> uh. Waar is het niet interessant om eens na te zien bij Miguel Cerrosa en, Rosa, en eens aan de tand voelen en uh, eventueel huiszoeking doen om te zien of de zolen niet overeenkomen met de gevonden sporen uh, in het Minnewaterpark...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 ja, nee, ik zou het niet weten. Kom dan nu. Tiks. Ja. Uh, Meid van in. Wie? Zeg maar, uh, De Spaanse ambassade. Inspecteur maar, wat ja, ja, Is er nu al dat... die een Bart Sion gevonden of niet? Nee, nee. De dat is toch raar, hè? Vind dat nu niet? Oui. Vader Sion is zich verhangen ogen. Er is geen sprake oui. van moord. Ja, maar waarom stikt die een Bart hem dan weg? Je moet toch beseffen dat dat op een of andere manier ja, hem vrij verdacht we. maakt? Weet hij het al? Ik kan het huis toch verlaten voor hebben voordat ze gaan. Ja, ja, dat hadden. kan wel, hey. morgen. Uh, uh, Karin. Ah, uh, Akarin. Amaad, uh, hoe ziet hij eruit? Oeh, een wow. dagsknader ouder dan gisteren zeker. Uh, <laughs> uh, een jaar uit, mevrouw. Ma en niet goed geslapen. Dat ook, ik neem ik niet dat je neus aan zou. Dat Oh, waar. Oho, madame. <laughs> Pardon? Uh, die dokter van de Spaanse premier. Wow. Pilat.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 Nee, uh, iets anders. Uh, weet jij toevallig niet waar mijn jas is gebleven? Ik dacht... Ja, ik, ik heb die even geleend. Geleend? In verband met wat we gisteren hebben besproken, weet je nog? Ah oh, ja, ik wacht nog altijd op de ja, voorstel. maar voorstaan. momentje, momentje. Ja, Jos, kom op in. Goedemorgen iedereen. Dag. Wie is dat? En waarom draagt hij mijn jas? Om op de eerste vraag te antwoorden, mag ik u voorstellen... Jos Kuipers, een vriend van mij. Al jaren. En wat de tweede vraag betreft... Kijk eens een keer goed. Nou, naar wat? En dan, die gestante, dat haar, die manier van gaan, Jos. Verdomme Karin, je hebt gelijk. Dat is een geloofnis, hè. Zet hem de zonnebril op en uh, maak hem wat dikker en je merkt nauwelijks het verschil. Ola, ola, ola, heb ik iets gemist of wat? Wat heb je Ik Ga eens voor de spiegel staan, Pieter, en kijk eens goed naar de zons? Dat zeg jij toch? Commissaris, niet blijft staan, want anders ben ik te twijfelen wie dat de echt is en wie dat een dubbelhande reis. Gijin <laughs> heeft mij gezegd dat u mijn paksje naar Malta moet, maar dat u hier niet weg kunt. Wel, om haar een plezier te doen, wil ik ik wel naar Ginter gaan, in uw plaats. Voilà. Is dat uw voorstel? Mijn rug? voorstel, ja. Maar allee, je zei gisteren dat je niet op twee platen tegelijk kon zijn. Maar nu wel. Enfin, wij weten natuurlijk beter, maar... ...het is toch maar een kwestie dat we bepaalde personen er kunnen doen inlopen, hè. Waarom niet, hè, commissaris? Hier, de was op. De deze is ook goed, zeker? Jos, geen probleem. Hoeveel was Laten we zitten, ik zal straks voor doen. Mm -hmm. Smakelijk. Ja. Mm -hmm. En? Nog iets speciaals geworden? Mm. Nou, juist ja, wat iets van Ecclesias. Maar nu is het... Me gusta, si me gusta... Daar, ah, ja. Uh, Mano ciaus Mano ciaus. Ciaus. ja, ja, ja. Mano caos iets. Hoe? Mano caos. Mano caos, ja. Vraag me af hoe lang dat weer er moet zitten. <laughs> Reken maar al zeker tot volgende vrijdag... ...tot meneer de eerste minister weer veilig terug in Madrid is. Hmm. Dan zijn er die jaloers zijn op ons... ...omdat ze politiewerk zo boeiend vinden. <lacht> <lacht> nou. Nah. Oh, niet lekker? Oh, die zitten eens maar al op doorbakker. Ik moet je laten vertellen dat ze daar rattenvlees in draaien. Zeg. Nou, <lacht> ver. ook. je jou Kijk, Serosa krijgt bezoek... Die twee gasten aan zijn deur, zien ze? mm ze diep. Wat is er We moeten nu spreken. Het is urgent. Nee, die microfoon is maar bij. We hebben een nieuw plan, Miguel. No puede fracasar. La De politie zal niks vermoeden. Heb je het gehoord? Bingo, staf. Kom on, alarmeer van